Lees nu Gods Woord Johannes 19 vanaf vers 23. De kruisknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen voor elke kruisknecht een deel en een rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal.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 zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot een discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Daarna Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat dat de schrift zou vervuld worden, zeide, mij dorst. Er stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met his op en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht, en het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die daad des Sabbats was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en ze weggenomen worden.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 Aanbiddenswaardig, zalig ...en getrouwe verbondsgod God in de hemel. In de toenadering tot uw heilig aangezicht... ...mocht het ons gegeven worden... ...met kinderlijke vrees, met eerbied... ...en met diep ontzag vervuld te worden. Want we zijn op deze vrijdagavond... Welk ander gekomen met een gewichtig doel. Om te herdenken de dood. Lijden en sterven van de Zoon van God zelf. Waarin zulke diepten en zulke heilgeheimen liggen opgesloten. Dat het in alle eeuwen eeuwigheid bewonderd zal worden. En nooit doorwonderd kan worden. Mozes heeft eens het brandende braambos gezien, wat hij niet kon begrijpen. Dat een brand in zulke dorre struik was, terwijl de niet verteerde. Gij hebt gezegd, doe de schoenen van uw voeten. Want de plaats waarop gij staat, is heilig land. De kinderen Israëls nadien kwamen bij Sinaï. En Mozes heeft getuigd dat een berg ompaald mocht worden dat niemand te dichterbij zou komen, geen gedierte zelfs, zou doorstoken, mens en beest zou gedood worden, die de heilige berg durfde aan te raken. En nu vanavond worden we geroepen om te aanschouwen in de heilige schrift, dat ons gebeuren op de heuvel Golgotha. Dat is een meerdere heiligheid dan al hetgeen wat voor hem, tevoren geweest was. En er is ook een meerdere onheiligheid te aanschouwen. Het is het centrum van de hele christelijke huishistorie en openbaring. Het is het centrum van de goddelijke openbaring op deze wereld. God in Christus. En dan God ...die stierf, is zo onbegrijpelijk, zo ondoorgrondelijk. God die leed en God die sterft door een aangenomen menselijke natuur... ...in de vereniging met een aanbiddelijke Godheid. Ondoorgrondelijk, ten dichter heeft getuigd in volle verwondering. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. In deze zee verdrinken mijn gedachten... O liefde, die om zondaars te bevrijden, zo zwaar bouw lijden, Och, dat onze ogen ervoor geopend werden. Als we die liefde van u aan aanbiddelijke Heer Jezus. Dan waren we voor heel de wereld, voor heel ons leven, totaal bedorven. Dan waren we voor alle eigen gerechtigheid en voor alle wettische werken totaal bedorven. Dan waren we ook bedorven voor onszelf. Want daar ligt het grootste gevaar. Dan waren we wat hier beneden is bedorven, indien we maar een recht gezicht zouden mogen ontvangen op de Zoon van God, daar hangen tussen hemel en aarde. Och, indien we maar mochten aanschouwen dat gij de pers alleen getreden hebt, wij hoeven geen pers te treden, ook niet een pers van de toren gods, we zouden niet kunnen treden, we zouden direct verteerd worden, gij hebt het vertreden. We hoeven niet meer te lijden. Och, als wij zouden moeten lijden. Waar zouden we moeten lijden en hoedanig. We hoeven het niet meer te doen. U hebt het gedaan. We hoeven niet meer te lijden en te strijden. Want gij hebt het ook gestreden. Een zware strijd hebt u gestreden. Tegen de duivel en tegen de zonde. En tegen het verderven. En tegen alle krachten en machten. En geestelijke boosheden in de lucht. Dat hebt u allemaal willen doen. Wij hoeven het niet meer te doen. Het is allemaal volbracht, We hoeven niets meer aan te brengen. Oh, dat heilige heilgeheim mocht u ons genade willen leren, want u alleen kunt het ons maar leren. och, zou u daartoe dan uw geest willen schenken... Opdat we u zouden leren kennen en bewonderen. En met die gezegende zonen gods verenigd mogen worden met enige en nauwe banden. Een band die wordt niet meer verbroken. Het gevoel kan eruit weg zijn. We kunnen omringd worden van kruisen, van druk, van jammer en ellende. Maar als de band gelegd is tussen u en tussen... Onze arme schuldige verloren ziel, al zou het in de eerste kleinste beginselen zijn, al zou het nog zo omringd zijn met duisternis en met eigen werk vermengd, als de banter gelegd mag zijn tussen u en tussen onze ziel en de betrekking in het hart, dan zal die in eeuwigheid niet verbroken worden, want het is door uw eigen hand gebeurd. En... <tossimus> de geen door uw eigen hand gebeurd is... ...kan niet meer verbroken worden... ...want uw liefde kan niet een stuk... ...het is een duurzame... ...het is een blijvende... ...een heilige... ...een goddelijke liefde... ...dat mocht u ons nog genadig willen leren... ...het zou kunnen zijn... ...dat er in ons midden zijn... ...die zeggen... ...daar gaat nu mijn hart naar uit... ...ik mis de kennis van de Heer Jezus... ...och ik ben zo geballast... ...en geboeid en gebonden... ...onder kruis en druk en juk... Maar oh, mocht mijn ziel nog eens gebracht worden tot de kennis van de Heer Jezus, al was het tot de tralies van het woord, was zou ik toch blij wezen, wat zou ik toch gelukkig wezen als mij dat de beurt zou mogen vallen. Maar ik vrees, ik vrees dat ik alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. Hoe kom ik er nog ooit toe? Dan mocht het u behagen om de geest. Te schenken en dat Gij het zelf wilde uitwerken, en dat U een weinig geloof wilt schenken, onze ogen wil openen, dat we het mogen zien, en dat het gehele werk volbracht is, en dat we onze hand op dat offerblad mogen leggen, en de verzoening is tot stand gebracht. De verzoening die op Golgotha geschied is, is in onze harten ook geopenbaard. Als we maar onze schuldige handen mogen leggen op het volmaakte offer, Jezus Christus, het is tussen u en ons goed. Dat mocht u genadig willen schenken en werken in deze avond. En dat ons te samen willen gedenken in ieder naar wegstaat en toestand. U weet wat we nodig hebben, wij weten het niet. Oh nee, maar gelukkig dat gij het weet en kent. En dan mocht u ons willen leren, leiden, regeren, besturen, onderwijzen. hen die dwalen, brengen op het rechte spoor. O oh ja, dwalen. Dat doen we, maar u mocht ons op terechte spoor willen brengen, waar een dwaasje niet dwaalt en een blinde niet omkomt. En u mocht ons zo ten goede gedenken, niet alleen in onze geestelijke nood, maar ook in onze tijdelijke nood. Ieder heeft toch zijn eigen pak te dragen, ieder huis een kruis, ieder arts een smart. Die familie gedenkende een jonge weduwnaar, een kind wat geen moeder meer heeft. In een zwangere staat, in een ogenblik het leven afgesneden. Ouders en schone grootouders, die treuren over hun dochter. Hetgeen wat niet meer is. Rachel beweende haar kinderen, zegt de schrift. En wilde niet vertroost worden, omdat zij niet meer zijn. En ook nooit meer terugkomen. Ach de wonde, u zou het alleen maar kunnen helen, want mensen hulp, zo men u ziet, is in de nood veel minder niet. En toch kunnen we ook geen meeleven missen. U mocht het dan zelf genade willen schenken... die onder ons weduwe zijn, wedunaar. Wees een naar een klagende, mocht u sterker en ondersteunen... die weet het uit eigen beleving. Gedenk hen, o Heer, het Goede. Ook in de ouderdom wil de kracht schenken... ...om het kruis der ouderdom te dragen... ...want dat is zwaar en de krachten worden steeds minder... ...eenzamen, vereenzaamden... oh u mocht er niet willen gedenken... ...naar staat en toestand... ...naar de grootheid en de rijkdom in uw genade... ...en zo u zelf nog niet onbetuigd willen laten... ...en dat onze hoop op u de zalen van God mogen zijn... ...en onze verwachting van u de eeuwig levende God... En dat onze ziel vervuld mag worden met een druppeltje van de liefde Gods in Christus Jezus. O, oh, dat verteert alles wat van de mens is. En wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? Niets. Maar in u is alles te prijzen dat het onze ziel gegeven mogen worden, om dan u te loven en te prijzen, de heren en te verheerlijken, te aanbidden en groten te maken, wil die genade schenken, door de kracht van uw geest, allen die geroepen worden voor te gaan, het in het preken of in het lezen, in andere ambten, wil schenken wat nodig is, ondersteuning van boven, goddelijke kracht in zwakheid volbrengen, tot eer van uw naam, om het bloed als verbonds Amen. We zingen van Psalm 71, het tweede en het zesde vers. Help mij en neig tot mij uw oren. Wees toch mijn toeverlaat. In de nood mij bijstaat. Gij hebt mij te helpen gezworen. Geen sterkte groot nog kleine heb ik dan u alleen. En wat er verder volgt in het zesde vers van Psalm 71. Liefden, we hebben in onze vorige beschouwing onze dierbare heiland en zaligmaker in zijn gewichtige en smartelijke lijden mogen gadeslaan. Nu worden we in de gelegenheid gesteld een ogenblik stil te staan bij de geschiedenis waarin we niet alleen de gruwel van onze zonden zullen aanschouwen, maar ook de naspeurlijke liefde Gods in het volkomen rantsoen wat de Zone Gods voor onze zonden heeft opgebracht. Dat we dat dan zo mogen doen... met een oog des geloofs... dat onze ziel in hem rust mag vinden... in de geopende bloedwonden... van onze gezegende heiland. En dat ons hart dan brandend gemaakt mogen worden... in zijn liefde. Nu dan in dit avontuur zullen we trachten met elkaar de vrucht van het dierbare sterven van onze heiland, Jezus Christus te overwegen. En hoe dit geslachtelam Gods, een al genoegzame bron van alle zaligheid is, voor dorstende zondaren, die ons nu van zijn troon als het ware toeroept, O alle gij dorstigen, kom tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Wie dan nu zijn zielsgebrek gevoelt, zijn eigen zonde vergif. Als het ware heeft gevoeld en daardoor uitgeteerd is geworden. Die zijn ziel bij het leven niet langer kan houden. Nu dan, o, oh, dat die dorstende mag heengaan om enkele druppelen van dat water des huils te nemen en te mogen zien op die gekruiste en verhoogde middelaar, waardoor onze dorstige zielen verkwikt en verzadigd zullen worden en dat onze arme harten gelaafd mogen worden met die vloeiende meer uit de bron des levens en der zaligheid. Nu geliefden, dat mocht de Heer ons in deze uur genadig willen verlenen, en dat we zo dorstende mogen worden naar de genadewateren vloeiende uit de troon gods en des Lams. En dan zullen we het ook ondervinden dat Jezus het dierbare Lam Gods is, nu bij den Vader. In wien, uit wien alle zaligheid voor een alles verbeurd hebbende zondaar te vinden is. Komt, laat ons voor die Heer ons nederbuigen. Een tekst voor deze avond kunt u vinden. In het voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 19, vanaf vers 31 tot 37. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag van de Sabbat was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden, en wat er verder volgt. We zien in onze tekstwoorden ten eerste voor de gelovigen de waarheid verzekerd van dit verzoenende sterven van Jezus Christus. En ten tweede, ons de vrucht aanwijzende van dit lijden en sterven. Dat Jezus waarlijk aan kruis gestorven is, al is er geen been van hem gebroken, verzekert ons het feit dat, toen zij zijn zijde met een speer hadden doorstoken, er bloed en water uitvloeide. En doordat er geen been van hem is gebroken, is in hem vervuld geworden, hetgeen in het paaslam van hem was afgeschaduwd. Want van het paaslam mocht ook geen been gebroken worden. Zo is in hem geopenbaard geworden, dat hij het waarachtige paaslam, het lam gods was, om de zonden Zijns volks weg te nemen. In de eerste plaats zeiden we, omdat van hem geen been gebroken is, en ten tweede, omdat zijn zijde doorstoken is. Twee zaken, waar zoveel gewicht in ligt. O, oh, dat we maar door de geest bekwaam gemaakt mochten worden... Om tot nut van onze onsterfelijke ziel de rechte geestelijke wijze ervan te mogen betrachten, dat we dan bidden mochten, biddende mochten luisteren, en luisterende mochten bidden. Het water, ik door de stoot van die speer uit zijn zijde vloot, dat zij mijn bad en ook zijn bloed, verkwikkend Heer, mijn hart en mijn gemoed. Dierbare heiland, maak het maar waarheid in onze ziel. Amen. Het eerste hoofdgedeelte wij we dan onze gedachten wilden stilstaan is dat er geen been van onze heiland is gebroken. En dat zijn vijanden hierin in hun woede werden verstoord. De Joden begeerden van Pilatus omdat de Sabbat nu dicht nabij was, dat de benen van Jezus... En die met hem gekruist waren, zouden gebroken worden, opdat ze al zo zouden sterven en dat hun dode lichamen van dat kruis weggenomen zouden kunnen worden. Zo vijnsden de Joden dat ze bezorgd waren voor de heiliging van de Sabbat. Maar daardoor moest vervuld worden wat in Gods eeuwige raad besloten was. Die alles zo bestuurde dat het lichaam van Jezus voor zonders ondergang begraven werd. Want God had immers gezegd en in zijn wet geboden: dat een opgehangene god vloek was die niet, oh, die niet mocht blijven opgehangen zijn wanneer de zon was ondergegaan. Pilatus bewilligde in die schijnheilige beden van de Joden, om de dood van onze dierbare heiland door het breken van zijn benen te verhaasten. En inderdaad mocht die dag wel de grote sabbadag genoemd worden, zoals de Joden zeiden. Die sabbadag is groot, want nooit was er groter sabbadag, want de rust aanbrenger zelf lag in de rust. Die grote borg des verbonds die het werk der verzoening had volbracht, die de eeuwige rust had bereid, rustte van zijn zware, borgdochtelijke arbeid. Wel werd de gekruisigden voor een weldad aangerekend, dat door het breken van hun benen de dood werd verhaast en al hun zware lijden aan het hout. Hoewel nu echter zou aan de Joden had toegestaan dat de benen van de gekruisigden zouden gebroken worden, was dit toch Gods wil niet bij zijn eigen zoon. Zo zien we dat gedurende Heer de raad der goddelozen vernietigt, omdat zijn wil zou bestaan. Want opmerkelijk zegt een evangelist, ze kwamen en braken hun benen. Maar met dit onderscheid, de krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen van de eersten en van de anderen die met hem gekruist waren. Dus maakte evangelisten kennelijk een onderscheid tussen die twee moordenaars. Wel waren ze met Christus in hetzelfde lijden, maar de dood van de een die met Christus gekruist was, was opmerkelijk onderscheiden dan die van de anderen, gelijk die nog tot bekering werd gebracht. Hieruit kunnen we ook leren dat de genade wel grotelijks onderscheid maakt van de ene mens tegenover de anderen. Maar dat dit onderscheid aan de buitenzijde soms nauwelijks bespeurd wordt. Ja, er kunnen tijden zijn dat het niet gezien wordt dat de genade alleen in de inwendige mens zich openbaart. Want de lotgevallen van dit tijdelijke leven treffen zowel de rechtvaardigen als de goddelozen. Beiden ondergaan dezelfde kruisdood. Beiden moeten sterven. Beiden worden de benen gebroken. En beiden in het graf. Maar hun ziel niet beiden naar de hel. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. O onafspeurlijke rijkdom van de genade Gods. Maar laat ons trachten nog enkele bijzonderheden in deze voorzienigheid nader in te zien. Ze zijn dan volgens de tekstwoorden eerst gehaald tot een ene en daarna tot een andere. En dan vervolgens braken ze beide benen. Maar daarna komen ze tot Jezus en zagen ze dat hij reeds gestorven was. Hij had zijn ziel reeds in de hand van zijn hemelse vader overgegeven. Het oog van die eeuwige vader was op zijn dierbaar kind gericht. Hij beteugelde ook de hand van de vijanden. De vijanden van Jezus worden beteugeld op dat volbracht zou worden hetgeen in Gods raad besloten is en opdat Gods voorzienigheid geopenbaard wordt. Maar dan, ziende dat hij reeds gestorven was, neemt een van de kruisknechten zijn speer en doorstak de zijde van Jezus en met een diepe wonde. Dat zulke een diepe wonde was, kunnen we opmerken uit de tekst waar gesproken wordt over de verschijning van Jezus aan Thomas. Toen de heren tot Thomas zeide: breng uw vinger hier, en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. De krijgsknecht wilde er wellicht zeker van zijn of Jezus waarlijk dood was. Hij wist niet dat Jezus macht had om zijn leven af te leggen en datzelfde weder aan te nemen. Indien er dan nog even enig leven in Jezus zou zijn, dan zouden ze alsnog zijn benen kunnen breken. Maar ziende dat die uit die wonde bloed en water vloeide, was gij volkomen van Jezus dood verzekerd. Of dit feit nu dat er bloed en water uit die wonde vloeide tot de wonderen Gods gerekend moeten worden, willen we liever niet nauwkeurig onderzoeken. Maar om dit alles maar slechts zo oppervlakkig even te beschouwen, zal ons geen nut aan het Ouders geloofs zoekt naar de verborgenheden hierin opgesloten. En Johannes toont een gewichtige zaak, in, een zaak aan, welke de betekenis hiervan heeft. Namelijk, die het gezien heeft, heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. Niet alsof het gewicht daar zaak aan zo'n lichamelijk aanzien hing. Want het geloof rust op onfeilbaarheden Gods en niet op getuigenis van mensen. Als Johannes hier echter zegt dat hij hier het getuigenis van een ooggetuige voortbrengt, dan bedoelt hij hier ten eerste zichzelf mee, zonder zijn naam te noemen. En voorts bedoelt hij dat hier een grote verborgenheid in ligt. En werkelijk mijn geliefden, dat mogen wij ook wel opmerken. Opdat we mogen ervaren dat de barmhartige medelijdende hoge priester gewillig alle lijden wat hij moest ondergaan in zijn leven tot in zijn dood toe aan het kruis heeft willen dragen. En al zo heeft Johannes dan als de ooggetuige, niet alleen een ooggetuige geweest van het lijden van Christus, maar ook van de manier van zijn sterven en ook van de bewijzen van zijn dood. En daarom zegt Johannes, hetgeen we gehoord hebben, hetgeen we gezien hebben met onze ogen, hetgeen we aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, dat verkondigen wij u. Hij zegt dat niet zomaar als een bloot verhaal, maar hij wil dat getuigenis van een stervende borg bij zijn toehoorderen bekendmaken en aandringen, opdat gij ook geloven moogt. Hij zegt niet, opdat gij ge dit gelooft, maar opdat ook gij geloven moogt, om zo door het waarachtig geloof zalig te mogen worden. En op een andere plaats zegt hij, deze dingen zijn geschreven, opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Zo wil de apostel dan zeggen, deze Jezus die ik u hier verkondig, ik betuig het, Hij is de heiland ter wereld, die voor arme zondaars aan het kruis op Golgotha is gestorven. De apostel wijst ons dan op het geheim en de kracht van de schrift, opdat we het zouden mogen leren, dat hier vervuld is hetgeen wat God heeft besloten in zijn raad, maar ook wat tot onze zaligheid en heil en leven nodig is. Want een apostel zegt deze dingen zijn geschied opdat de vrucht, de schrift vervuld worden. Geen been van hem zal verbroken worden. En wederom ze zullen zien in welke zij gestoken hebben. De twee moordenaars aan het hout van het kruis genageld waren gestorven, gelijk weer iets opgemerkt. waren nog niet gestorven, gelijk weer iets opgemerkt hebben. Maar hier die heilige, die eeuwige levensvorst, is de dood willen ondergaan. Hij heeft zijn leven afgelegd, opdat hij het ook weer vrijwillig zou aannemen. Een apostel zegt, hij is gekruist door zwakheid. Maar hij leeft in de kracht Gods. De psalmdichter had reeds van hem getuigd in psalm 16. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Zo is hij dus wel gedood naar het vlees. Maar levend gemaakt door de geest. Zo, zij hebben wel zijn vlees met een speer kunnen doorsteken maar zijn benen het symbool van de menselijke kracht, dat hebben ze niet kunnen breken. Immers onze benen zijn het steunsel en het sieraad van ons menselijk lichaam, zonder welke het niet zou kunnen staande blijven. Zo is Christus het steunsel en het sieraad van zijn bruid, want zij is vlees van zijn vlees en been van zijn been geworden. Ze staat door zijn kracht, ...en vindt in hem de eeuwige Jehova... ...haar gerechtigheid en sterkte. Tweede hoofdgedachte... ...werkelijk mijn geliefden... ...dit is een grote troost voor al Gods arme volk... ...want terwijl de tegenspoeden der rechtvaardigen vele zijn... ...zal nogthans de eeuwige vader van onze dierbare heiland... ...er zorg voor dragen... ...dat er ook geen enkele van hen die door zijn dierbaar bloed zijn vrijgekocht, verloren gaat. Dit is dan de vrucht van Jezus' lijden en sterven. Hier vinden we het paasland geslacht. En gelijktijdig opende een onuitputbare bron van heil en zaligheid. Toen Johannes zag dat er bloed en water uit zijn doorstoken zijde vloeide, werd hij door de Geest van God ingeleid in de profetie van Zachariah. Zachariah had van hem geprofeteerd in twaalfde hoofdstuk en ze zullen mij aanschouwen, dien zij doorstoken hebben. Hier liggen tweederlei betekenis en profetieën. Ah. dit profetisch woord spreekt hier in de eerste plaats van de bekering der Joden, die eenmaal zullen erkennen dat deze verachte Jezus die zij doorstoken hebben, de rotsteen hun schijls, de waarachtige Jehovah, de God en het eeuwige leven is. Want de Heere Jehovah zelf spreekt hier door de mond van zijn profeet en zegt, ik zal eens uitstorten de geest der genade en der gebeden, en ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. Ze zullen mij aanschouwen, zegt hij. Zo is dan dit profetisch woord ook wel enigszins naar de letter in de heiland vervuld geworden. Maar er ligt in de waarheid een belofte opgesloten die nog eenmaal vervuld zal worden aan de Joden. Wanneer ze de gekruisigde heiland en zaligmaker voor hun God en zaligmaker zullen herkennen en dat wel op zulke wonderbaarlijke wijze, dat ze over hem zullen rouwklagen klagen, als over een enige zoon, en dat ze over hem bitter zullen kermen, zoals men kermt over een eerstgeborene. B. Een andere vervulling ligt hierin, in de ondervinding van iedere ziel, als ze in tranen van bitter berouw en droefheid moeten wegsmelten, als ze aan ontdekt worden. Dat het hunne zonden en hun ongerechtigheden zijn, waardoor onze dierbare heiland doorstoken is. Voor hen is nu echter onze heiland doorstoken. De heiland heeft zijn dierbaar bloed gegeven. tot verzoening dat een vader volkomen voldaan zijnde. ons de zonden kan vergeven. Het bloed en het water, dat hier zo onderscheiden door Johannes wordt genoemd. heeft dan een beeld van onze genadige rechtvaardiging en heiligmaking. De rechtvaardigmaking verdient en verworven door verzoening van zijn bloed. En de heiligmaking, verworven door zijn bloed, maar medegedeeld en geschonken door de heilige geest. Het is de heilige geest, die als de wateren des geestes in het hart vloeien, want door de geest zijt gij geheilig geworden, in de naam van de Heer Jezus, door de geest onze God's. Het bloed der verzoening moest eerst geplankt worden. Daarna komen de stromen des geestes in onze harten. Die levensstromen vloeien in het hart om ons te heiligen en te zaligen. En wanneer wij dat nu door het geloof krijgen te zien. Dat het geslachtelam lam voor ons is opgeofferd. O, zou zulks onze harten dan niet doen ontbranden en ontvonken tot enige en vurige wederliefde? Want door zo zijne liefde in het hart van een arme zondaar te openbaren, zo reinigt hij zijn volk, ijverig in goede werken. Zo komt hij zijn eeuwige volheid te openbaren en het hart van de zondaar te vervullen met zijn liefde, met zijn heiligheid, met zijn genade. Met zijn barmhartigheid. Zo leert hij alle andere dingen buiten hem te verachten. Zo werkt hij in hen een onverzadelijke beheer alleen naar hem. Zo leert zijn volk alles te verlogen om Christus wil. Daarom roept de ziel uit. Weg wereld met al uw goud. Met al uw schoonheid. Met alles wat u aanbiedt. Het is Jezus alleen die voor mijn ziel genoegzaam is. En zo vloeit uit deze bron... de heerlijke verbondsgoederen van de genade... van het verheerlijkte hoofd... afdalende op zulke arme zondaren... hier op deze aarde. Eer dat we nu de toepassing lezen... zingen we eerst van psalm 16, het vijfde en het zesde vers... Zie daarom is mijn hart al zo verheugd, mijn tongen lacht, mijn vlees rust hier beneven. Wetende dat gij niet aan wilt nog meugt, o Heer in het graf, laat hem vergaan mijn leven. Gij zult uw heilige groot van waarde, gans niet laten verrotten in de aarde. Het vijfde van Psalm 16. liefden zo hebben we weer een ogenblik mogen stilstaan om ook dit laatste deel van het lijden en sterven van onze dierbare heiland te overwegen we hebben gezien met welke tere liefde het oog van de eeuwige vader op zijn eeuwige geliefde zoon gevestigd is maar ook hebben we de behoefte van zijn hunstvolk gehoord voor wie ons in dierbare heiland aan het hout des kruisjes is gestorven. O dat dierbare lam Gods, dat uitgedrukte beeld van gekruisigde liefde Gods. Hierin is de eeuwige liefde des Vaders te aanschouwen. En nu maakt Christus op Golgotha van zijn kruis een bedeplaats. Om voor de zijnen te bidden. En daarna, nadat hij opgestaan is en ten hemel gevaren en bij zijn vader, zendt hij zijn geest op aarde om zijn volk te overtuigen, te leren en te zaligen. Ziet eens, geliefden, de eerste Adam was een vader van allen mensen. Christus is ook geworden een vader van al de gelovigen door zijn levendmakende geest. Ziet eens, de eerste Adam werd zijn zijde geopend om voor hem een vrouw te formeren, die een moeder aller levenden zou zijn. Zo heeft ook de vader. Heeft een tweede Adam zijn zijde willen laten openen? opdat Christus zichzelf een bruid zou kunnen heiligen, wat vlees is van zijn vlees en been is van zijn been. Christus is ook de betere ark des verbonds. Noach zocht in de ark een schuilplaats en een rustplaats voor zich en de zijnen. Christus is het ook beide geworden. Arme zondaars, die nu gedrukt worden met hun bloedrode zonden. Die gevoelen in zichzelf moeten ze vergaan en omkomen. Deze kunnen hier een veilige toevlucht vinden, zoals de duif die tot de ark van Noah weerkeerde ook vond en rust voor het hol van haar voet. Jezus heeft zijn zijde willen laten openen, opdat het voorhansel van het vlees zou verscheurd worden, en dat wij het liefdehart van Hem en van Zijn eeuwige Vader in Hem <laughs> mogen aanschouwen. Zouden we in deze weg als levens dan niet begeren te wandelen, zouden we hier geen hulp zoeken in al onze benauwdheden? Onze dierbare verlosser getuigt: ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. O geliefden, hier is de betere rotsteen. Mozes sloeg op de rotsteen in de woestijn. Hier is de ware rotsteen, daar vloeit het levende water uit. Rotst in onze hulp, stromen van genade vloeien daaruit voor een hulpbehoevend volk, die dwalen in de woestijn van dit leven en nochtans op reis zijn naar het hemels kanaan. komt, als schout hier de ware wijnstok, alle rang die, die de Vader gereinigd heeft, zal vele vruchten dragen. Jezus is geen dorre woestijn voor zijn volk, maar een fontein vloeiende van levende waterstromen. Och, dat we toch bij ervaring zouden mogen leren kennen. Dat onze vleeselijke rust opgezegd mogen worden. Dat die van ons zou vlieden. En dat we door het levende geloof en een gekruisende Christus de toevlucht zouden nemen. En dat we een levend geloof mogen hebben door eigen zielservaring. Alleen door het geloof kan onze dorstige ziel en met het goed verzadigd worden. Maar ach, wat is het diep te beklagen dat er zo weinig zielen gevonden worden die waarlijk gevoelen en uit ervaring beleiden dat het lam Gods de zonde der wereld heeft gedragen. En hoewel sommigen dit nog wel belijden, wat is zo'n belijdenis? Als ze geesteloos en levenloos is en er geen kracht van uitgaat. En zou de oorzaak daarvan niet te zoeken zijn? En zou de oorzaak daarvan te zoeken zijn bij de levende fontein? O oh nee, nee, mijn geliefden. De oorzaak ligt in de mens. De oorzaak ligt in ons hoogmoedig hart. Dat is een ellendig hart. Dat voelt zijn gebrek maar niet waarlijk. Dat wil niet als een zon daar tot Christus komen. De oorzaak ligt in onze blindheid. De oorzaak ligt in ons ongeloof dat zo dat ganse hart overheerst. Want het water dat uit de levendmakende fontein vloeit gaat de hoogte voorbij. Maar stroomt altijd naar de laagte. Dat water stroomt altijd naar de valleien van noodmoed en vernedering. Daarom moeten we eerst alle hoogten van het menselijke hart, die er helaas zo velen bij ons zijn. We worden neergeworpen, zal men de levende wateren van deze fontein deelachtig kunnen worden en zullen ze ons toe kunnen vloeien. En nu is het zo dat menige ziel wel iets zoekt... Want men gevoelt een gemis, dat ze nog in de wereld, nog in alle schepselen vinden kan. Maar in plaats dat ze zich nu met haar nood alleen tot God wendt, verkies je het schijngoed van een dorre beleidenis. En laat al zo de genadetijd voorbij gaan, totdat er geen druppel genadetroost meer zal over zijn om hun tong te verkoelen. En andere mensen vergenoegen zich in een blote beschouwing van Jezus en zijn dierbare borgwerk. Maar hun arme ziel blijft als een ledig graf. Men neemt de toevlucht niet tot dat verzoenende bloed van de heiland. Men voegt zich naar zijn eigen begrippen. En men zoekt het behoud in de velderlei godsdienstplichten. En in een eigen gemaakte bekering. En eigen werk heiliging. En in het dienen van de Heren naar onze eigen inzichten. Och arm en dwaalziek Adamskind, kind. Och let er toch nog op. Uw ongelovig en hoogmoedig zondaars hart. Moet eerst besprengd worden met het bloed der verzoening. Zullen de levendmakende water nu ziel bereiken. De heilige geest moet u levend maken en een nieuwe geest in u scheppen zult het pad als levens kunnen bewandelen. En daarom mijn geliefden bedriegt uw arme ziel niet met een van alle leven ontbrekende vertrouwen op Christus. Want dit is een bedrog van de Satan. En wat zal een vertrouwen op Christus kunnen helpen zolang uw ziel in zichzelf blijft. Zolang de geest van, de levens die in Christ, van het leven wat in Christus Jezus is, niet opgewekt wordt uit uw zondige doodslaap. Het gemis van die levendmakende geest in het hart van een arme zondaar daar is de oorzaak dat de prediking van het eeuwige evangelie van de vrije genade zo weinig kracht uitoefent. Men beeldt zich in dat men het leven der genade bezit. Maar zo blijft men vervreemd van de kracht van het ware leven door Christus alleen. Het is geen dode Jezus waarmee wij te doen hebben. Och nee mijn vrienden, waar Jezus door zijn geest in het hart komt, daar is een levendige Jezus werkzaam. Daar leert men Jezus kennen door zijn heilaanbrengende verdiensten. En wie zo Jezus leert kennen, zoekt in hem te leven en in zijn voetstappen te wandelen. Maar is dat zo, heilzoekende zielen? Wel, dan mag ik u toeroepen, het hart van Jezus klopt voor u. Jezus staat met uitgebreide armen om de tot hem toevluchtnemende zon zondaar te hulp te komen. O, dat u maar veel door het geloof tot dit geslachte lam de toevlucht mocht nemen. Jezus te herkennen met uw ganse hart en u zelf zo in hem alleen over te geven en te verliezen. Jezus zei eens tot de joden die hem volgden, Indien gij niet gelooft dat ik die ben, gij zult in uw zonden sterven. Aan de ene kant een gezicht op den leidende heiland en aan de andere kant een gezicht op uw zonde en zondig bestaan. Dat zal uw hart vernederen. O, mocht u daartoe verwaardigd worden, mocht u toch zien dat uw zonde de oorzaak is dat ze zijn zijde doorstoken hebben. Om uw arme ziel daarvan te bevrijden, o, wat zou uw ziel dan met betere rouw en tranen overstelpt worden. O, zulk een heilige, beheerige ziel voelt het aan dat hij een volle Jezus nodig heeft als het waarachtige lam Gods, om door Hem tot een Vader te gaan. Hij moet ons een volkomen zaligmaker worden. Al wat aan Hem is, is gans beheerlijk en onmisbaar. En u, die daarvan enige indrukken in uw hart hebt, maar u zelf tot op heden toch nog niet geheel en al in Jezus bent kwijt geworden, wel geef de moed niet op en gun uw hart geen rust voordat u uzelf in hem hebt mogen verliezen en u door het geloof met hem verenigd mocht weten. Bid en smeek hem dat hij met zijn genade en geest in uw hart komen wonen. En werkelijk, opdat u tot het verkrijgen van deze genade tot hem de toevlucht mogen nemen, toont hem toch uw diepe ellende en uw machteloosheid en uw radeloosheid en uw krachteloosheid om te geloven. Hoe meer gij uw ellende aan hem vertoont, hoe meer dat Jezus u toeroept, wend u naar mij toe en wordt behouden. En waar zou het anders heen gaan? Waar zult gewoon ontkoming kunnen vinden voor de toorn en gloed van de eeuwige rechter? Is uw hart zo ongevoelig en verhard dat het niet vermurmd kan worden? O, ga met dat harde hart naar Jezus en smeek hem dat hij u rechtgelovig doet inzien. De waarde van zijn dierbare bloed, daarin kan het hardste hart vermorzeld en vertederd worden. Dat zal het hart niet alleen breken, maar het ook verootmoedigen. Het zal het niet alleen reinigen, maar het zal het ook heiligen. Zegt hij dat uw hart zo ongelovig is? O, ga met dat ongelovige hart tot deze fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Dit water des levens vloeit niet naar de hoogte van zijn eigen ik, maar vloeit naar de laagte, naar een verbreizelde geest. Die van zichzelf alles goeds mist. Vraag het maar aan een gelovige ziel. Hoe ze gesteld waren. Voor ze alle leunsels en steunsels ontnomen werden. En hoe ze van alles afgebracht werden. Om op Jezus en op zijn kruisverdiensten alleen te rusten. En wilt ge dan al zo door Jezus gered en geholpen worden. O werpt u aan zijn voeten neer en blijf daar liggen. Met al uw begeerten, met uw zuchten, met uw tranen, zend ze vrij tot hem op... ...en vertoont hem uw zondig harten, zo gij zijt. En zult ge gewaar worden, al zijt gij een dorre woestijn... ...dat Jezus geen dorre woestijn, nog huilende wildernis voor u is, Maar hij zal enige blijken van zijn liefde hart u niet onthouden. Wil hem toch die schande en die smaad niet aandoen om heil bij uzelf of bij andere schepselen te zoeken. O, laat deze levensfontein, die dag en nacht voor u geopend is, u zo dierbaar zijn, dat gewillig alles wilt verlaten wat u lief en dierbaar is, om hem tot uw deel te mogen hebben. O, zink maar in de woestijn van dit leven, fontein der hoven, put van levende wateren, u wil ik loven, U wil ik prijzen, tot in de eeuwigheid. En wanneer dan al eens in uw woestijnreis U weg door het Moerbeziendal zal gaan, de fontein zal U wel rijkelijk overdekken. En mijn vrienden, hebt U door genade uw kennis aan deze dingen? O, dat ge toch veel uit deze bron van zaligheid en heil water mogen scheppen. En wordt u dikwijls door uw ongelovig en dwaalziek hart daarin verhinderd, dat het u dan ook gedurig maar weer gegeven mag worden, om met het afdwalende hart aan de voeten van uw heiland te komen. En dat u door het oog des geloofs weer bij hem mag schuilen. Alleen door het besproeien van zijn genadewateren kan uw hart weer vertederd worden bij hem. O, kom toch met uw eigen ellende en zwakheid. Als dat u nog zo in de weg, geef u zelf geen rust. Geef u bij vernieuwing aan zijn kracht, aan zijn sterkte over. Hoe ellendiger u zelf gevoelt, hoe meer u gemisdrukt. Hoe meer dat u ge het geloof in hem nodig hebt. En zijn reinigend bloed. Hoe krachtelozer dat wij in onszelf worden hoe meer dat we de kracht van de boom des levens leren benodigen. Dat wij dan maar hoe langer hoe meer mogen leren vertrouwen op de kracht van zijn dierbare bloed. En dat we als de geestelijke honing bij hem maar gedurig mogen zuigen. De vernieuwde en verse troost uit zijn dierbare middelaarswonden. Hoe meer wij toch mogen aflaten van onze eigen werk en arbeid. Hoe meer dat we werkzaam zullen worden door het geloof. En hoe meer dat we mogen rusten aan de borsten van de lieflijke evangelievertroosting van Jezus Christus. Hier vinden arme bedelaars en zondaren verzadiging. Hier leren ze verstaan wat het zeggen wil, niets te bezitten in zichzelf, maar alles in hem. Hier leren ze hem erkennen als de bron van alle goed. En wie daarvan nu iets van mag leren verstaan, die zal dan ook ondervinden... ...dat onze dierbare borg geen karig of spaarzaam uitdeler is. O, hoe lager, hoe armer, hoe kleiner in onszelf. Maar aan de voeten van onze dierbare heiland zullen we ondervinden... Dat zijn genade overvloedig is. Wanneer we ons afdwalend hart maar weer opnieuw mogen beleiden. En met onze dorstende zielen mogen komen. Dan zullen we altijd opnieuw ondervinden. Dat het liefde hart van onze heiland brandende is. Van liefde om in al onze noden te voorzien. Nu dan mijn geliefden. Al komt er dan ook eens een stroom van beproeving. Geen nood. Ga met uw nood en ellende tot een Heer. Werp het op hem. En zult zijn als een boom geplant aan een waterbeek. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd. En wiens blad niet afvalt. En al wat hij doet zal wel gelukken. En als eens de laatste vijand een dood komt dan zal het blijken dat de dood voor ons een prikkel heeft verloren. Want de dood komt maar alleen om ons te verlossen van een lichaam der zonde en des doods. De dood komt om onze ziel een ruime ingang te doen vinden, door de geopende zijde van onze dierbare heiland en middelaar. Een ruime ingang in het hemels paradijs. O begenadigd volk van God. Wat zal onze ziel wonder te moeden zijn. Als we de eindpaal van dit moeitevol en smartvol leven zullen bereiken. En als we dan onze heiland mogen aanschouwen. Die dierbare heiland. In die geopende zijde. Voor ons als een kloven der steenrots is om ons voor eeuwig in te verbergen. O, wat zal het toch zijn, als in dit hemelse paradijs, de stromen van het levende water, voortvloeiend uit de troon Gods en des lands eeuwig onze ziel zullen bevloeien, eeuwig onze ziel zullen bevochtigen. O, wat zalig, rein, goddelijk, heerlijk leven, zal ons daar bereid worden. Als het dierbare lam Gods onze ziel zal wijden. En leiden tot de levendige fonteinen der water. Waar God al onze tranen van onze ogen zal afwissen. En wij eeuwig, eeuwig met al zijn kinderen bij hem zijn. En ons in hem mogen verblijden. Amen. Eindigen met dankzij. Och Heer, u gaf het nog het voorrecht aan de avond van deze dag, dat we nog het evangelie des vredes mogen beluisteren. Nu zijn wij van natuur in oorlog met u. Maar nu zou er nog vrede kunnen komen. Gij hebt vrede gemaakt, dierbare zaligmaker. Nu kunnen we ook nog met vrede met u komen. Aanbiddelijk God. Dat mocht nu genadig ons de beurt vallen en dat dat een begin mag nemen in deze avond. En als het een begin genomen heeft, dat het nog eens mag doorbreken en doorwerken. Dat het werk Gods nog eens tot openbaring en uiting mag komen. Dat Christus nog eens gekroond mogen worden. O, dan zullen kussen zijn vijanden, daarden met groot doodmoed. O, dat we ons zo mogen leren kennen als vijanden die de voeten van de Zoon van God kussen... om eeuwig u te aanbidden en te verheerlijken. O, uw kerk zal wel weten op wien ze de kroon moeten geven... en wie de kroon recht heeft... en zal u onderkennen uit al de hemelingen... Och, dat dat ons gegeven mogen worden bij de aanvang of bij de voortgang... en als straks voor ons ook het graf zal gedolven worden... Als we een grafje krijgen, dat in onze ziel een geheiligd graf zouden mogen ontvangen. dat zou grootste voorrecht zijn? Geheiligd in Jezus Christus, in ons leven geheiligd. Dan zouden we ook in onze dood geheiligd zijn. En dan zouden we u eeuwig, eeuwig, eeuwig de eer toebrengen. Breid uw vleugelen over ons allen samen uit. Met al degenen die ons lief en dierbaar zijn, dat smeken we van u om diens wil die de zegenende en getrouwe hoge priester in de hemel is. En wiens doorboorde middelaarshanden uitgestrekt zijn over de ganse kerk des Heren op aarde. Zingen van het gebed als Heer, het achtste vers. Van alle kwaad verlos ons meer in deze kwade tijden, Heer. Vrijt ons van de eeuwige dood en troost ons in de laatste nood. Doe ons altijd goed onderstand, neem onze zielen in uw hand. Het achtste van het gebed als Heer.